Vijf uur, Christian Bonebakker met het NOS Journaal. In Japan komen de eerste buitenlandse hulpverleners aan. Onder meer de Verenigde Staten hebben reddingswerkers gestuurd. Japan heeft van ruim 20 landen steun toegezegd gekregen. In de getroffen gebieden zijn nu ruim 50 medische teams actief. Nog eens 150 teams zijn onderweg naar het rampgebied. De brandweer meldt dat aan de Noordoostkust ruim 200 branden woeden. Het is vaak lastig de brandhaarden te bereiken, vooral in Tagayo. Daar bedreigt het vuur grote opslagtanks met olie. Veel mensen in Japan zijn de dag begonnen op straat of in noodopvang, zoals sporthallen. Tijdens de aardbeving zaten veel mensen op hun werk of op school. Doordat het verkeer en openbaar vervoer helemaal plat kwam te liggen, hebben veel mensen moeite om thuis te komen. Het lijkt erop dat de tsunami in Noord- en Zuid-Amerika weinig schade heeft aangericht. De enige meldingen komen tot nu toe uit de Verenigde Staten. Daar zijn aan de westkust drie jachthavens met tientallen boten zwaar beschadigd. Eén man wordt vermist. In Mexico zijn wel hoge golven gezien, maar die hebben geen schade aangericht. In Zuid-Amerika werd de tsunami een uur geleden verwacht. Er waren strenge voorzorgsmaatregelen genomen, vooral in Ecuador en Chili. Maar voor zover bekend zijn daar geen vloedgolven waargenomen. Nederlanders die zich geen vakantie kunnen veroorloven... kunnen vanaf vandaag terecht bij de vakantiebank. Het is een initiatief van een aantal reisorganisaties en een kampeerwinkel. Mensen kunnen zich op de site van de vakantiebank aanmelden voor een gratis vakantie. Dat kan een weekendje weg zijn of een langere vakantie met het hele gezin in het buitenland. Er komen alleen mensen in aanmerking die langere tijd zelf geen vakantie kunnen betalen. De vakantiebank volgt op eerdere initiatieven om mensen met een laag inkomen te helpen... zoals de kledingbank en de voedselbank.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 Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug. We hebben nog twee uren te gaan met nachtvluchten. En dan nemen de collega's van het NOS Radio 1-journaal het van ons over. Ze hebben de wekker al lang horen gaan, denk ik. En zijn bijna onderweg Rij voorzichtig, dames en heren. Wat gaan wij nog doen? Straks tussen zes en zeven. De tweede aflevering van Keur Culinaire. En daarin is de gast fooddesigner Marielle Bordewijk. In dit uur gaat het er veel armoediger aan toe. We reizen af naar een plek waar food vaak niet voorhanden is... en zeker ook niet was in 2002, Egypte. Het leek een kwestie van tijd dat de bevolking van Egypte in opstand zou komen... vanwege de onderdrukking, de hoge werkeloosheid en de armoede... Laatstgenoemde daagde programmamaker Guido Spring in 2002 uit af te reizen naar de wijk Mokattem in Cairo. Daar werd hij pijnlijk geconfronteerd met de erbarmelijke omstandigheden waarin de mensen verkeerden. De bewoners van de wijk leven van het uitzoeken van de inhoud van vuilniszakken. In Mokattem liggen duizenden tonnen huisafval. Jonggeborenen liggen naast dode ratten. Programmamaker Spring schetst de situatie in een Radio 5 documentaire bijgedragen door de VPRO. Luistert u naar De Stank van Armoede. Hoe beschrijf je het onbeschrijfelijke? Om het een beetje te kunnen snappen, moeten we eens het volgende doen... Voor u uw volle vuilniszak dichtknoopt... moet u uw hoofd eens een minuut boven de zak houden en flink diep inademen. Probeer u dan voor te stellen dat die stank dan duizendmaal sterker is. En dat u dat niet één minuut ruikt, maar 24 uur per dag, zeven dagen per week. Want zo is het hier, aan de voet van de Mokattemheuvels... in deze sloppenwijk in oostelijk Cairo. De stank wordt veroorzaakt door vuilnis... dat letterlijk overal in de wijk verspreid ligt... De straten van aangestampte aarde liggen vol alle mogelijke afvalmaterialen. Plastic, verpakkingsmateriaal, glas, papier. Ook op de daken van de huizen en zelfs binnenin de huizen ligt afval. Geiten en zwarte varkentjes lopen er dwars doorheen. Maar ook veel kinderen, soms op slippers, vaker op blote voeten. Ratten schieten weg, ook binnen. De ongeveer 30.000 bewoners van deze wijk zijn de zebelien, ofwel de vuilnisverzamelaars. Elke ochtend rijden de mannen met hun ezelkarretjes de stad in om de zakken, bakken en manden met vuilnis op te halen. Ze nemen die mee terug naar de wijk, waar vooral de vrouwen het vuilnis uitzoeken. De bakken worden leeggegooid, de zakken opengescheurd en het uitzoeken kan beginnen. De Zebelien zijn allemaal kopten, een christelijke minderheid in islamitisch Egypte. In de jaren 30 kwamen ze uit Opper-Egypte, het zuiden van het land, naar de hoofdstad. En al die tijd al leven ze van wat het afval oplevert. Tussenhandelaren kopen het gesorteerde afval voor een schijntje op en verkopen het weer. Maar de zebelien zelf blijven straatarm. Ik loop door de wijk en kinderen om me heen schreven naar me money money. Een ezel probeert een overvol karretje de heuvel op te trekken. Maar de kar is te zwaar en de ezel valt... Een stukje verderop zie ik een meisje een bedorven stukje sinaasappel uit een vuilniszak halen. En ze stopt het in haar mond. Een berecht met vuilniszakken. We lopen nu. Ze de... vragen wat je naam betekent. Oh, de gids, gids. Ah, Morshut. Eh, Morshut? Ja. Ah. Ja, kijk hè, ja. is een woord Arabisch, Morsh. Morsh. nu hoe heet je dus Morsh? Oh ja. Oh. Nou, ik moest even uitleggen dat mijn naam Guido Gids betekent. En wat is het in het Arabisch Nicolette? Wat? Morshit? Morshit. Hierbij mensen binnengekomen op de bovenverdieping verdieping was het woonvertrek, heel smal, klein. En direct daarna, de achterkamer, daar liggen vuilniszakken. Op twee stapels, blijkbaar al de uitgezochte en de niet uitgezochte vuilniszakken. Daar is een onderscheid boven. We zijn een stenen trap opgelopen, komen hier in een open vertrek wat een slaapvertrek is. Waar een oventje in de hoek staat en verder ook. Heel veel afval met in de hoek uh, kratten met lege cola flesjes Onder het stof trouwens, dus die liggen er waarschijnlijk al een tijd. En als we over het muurtje van het slaapvertrek heen kijken naar buiten... zien we beneden varkens. Een stuk of veertig. Die het afval opeten, vertellen ze. En inmiddels staat de halve familie ook uh, om ons heen. Ja, nou, zij zijn ze net van uh, die twee die eraan komen lopen. Ze, toen zei ze: Barre daar, want ze vertelden wie er allemaal in haar familie zat. Zei ze zei, Hoe we Barre allemaal doen, dus hij, hij is geen familie. Oh ja. Had ah, ja, ik mispotale Ostrahen, best hen, hè? Barra. Ja. Barre, Barre. Ze zegt: Nee, nee, nee, nee, Dat is een Gambina, ja. schap Gambina. Ja. Ah, dat ja. kwijt. En toen kulukkul als schap Hennen Monte ah. Ah, dat kwijt. Ik zeg jullie, zijn dus vrienden die naast hem wonen. Ik heb vijf. Was? Had ik McGau nee, is? is... is. is en, uh, ma nee, hij is nog niet getrouwd. Getrouwd. En eh. Hij is nog niet. Hij zegt, helaas ben ik niet getrouwd of verloofd. Zouet is een vrouw die hier woont. Er wonen hier tien mensen. Wat onbegrijpelijk is, als je de oppervlakte hier ziet. Ja, ja. Zij vertelt als het gaat over het werk wat ze hier doen, het vuilnis... eerst dus ophalen en dan uitzoeken. Zij vertelt dat ze ervan baalt. Het is eigenlijk voor het eerst dat we mensen zo duidelijk dat horen uitspreken. Wij hopen dat onze kinderen hier uit kunnen breken. Dat ze niet van het vuilnis hoeven leven. Ik zal je vertellen, mijn man en zijn broer werken samen en staan elke ochtend om vier uur op om aan het werk te gaan. Ze gaan dan naar een aantal bedrijven in Cairo... waar ze contact mee hebben, waar ze het vuilnis ophalen... wat de avond ervoor buiten gezet is. <coughs> en uh, dan komen ze daarmee terug. Als ze die hele tocht langs dat vuilnis gemaakt hebben... om het vuilnis op te pikken, dan komen ze hier terug... om een uur of één middags is dat... Dan beginnen wij met het uitzoeken van die nieuwe zakken. Tot die tijd hebben we de zakken van de dag daarvoor. En wat er over is, wat we niet gebruiken, kunnen keeperen we hier over de muur. En komt bij de varkens terecht, die eten het op, zegt ze. Um, die mannen gaan na één uur, als ze hier ongeveer komen met het vuilnis... weer naar een andere plek in Cairo... ...nog meer vuilnis ophalen. Ze zijn daar eigenlijk de hele dag mee bezig. Meestal tot een uur of negen s'avonds. Ze maken dus idioot lange werkdagen van 17 uur. Als ik dat even snel zo uitreken. Zij Ze zelf zegt, we hebben vaak beschadigde handen... ...door het uitzoeken van dat vuil. Want er zitten uh, vaak ook glas in, glasscherven. En die zien we dan niet op tijd. Ook al zijn we er heel ervaren in. We weten eigenlijk alles van dat vuilnis... Maar het blijft vies werk. We willen niet dat onze kinderen daarin doorgaan. We hopen dat ze eruit breken. Dat is iets wat hier in de wijk trouwens uh, vreselijk moeilijk is. Die geboren is op de Vanusbelt, komt er nooit meer af. En helemaal uniek is het dan ook nog niet eens. Want als we buiten een andere vrouw spreken... die in een andere sloppenwijk hier in Cairo geboren is... en vertelt over het werk, zegt ze dat ze via haar man uh, hier terechtgekomen is. Die kwam hier uit de wijk. En dat ze zegt, ach, het is eigenlijk niet zo erg veel verschil... de ene wijk of de andere. En daarmee geeft het wel aan dat de armoede hier in Cairo... zeer wijd verspreid is. Intussen zie ik daar, als ik een klein stukje verder kijk... voorbij de varkens kippen op een enorme stapel vuilnis en de stank is intussen bijna onverdraaglijk geworden als je hier zo'n tijd loopt. Ik loop hier samen met uh, tolk Nicolette, die af en toe ook uh, de misselijkheidsgevoelens bijna niet kan onderdrukken en het is ook vreselijk doordringend en vooral steeds aanwezig de stank van armoede. Ruim 20 graden. De zon schijnt lekker. Dit is een basketbalwedstrijd op de binnenplaats van een van de universiteiten van Cairo. Gada is 24 en studeert internationaal recht. En ze spreekt mij aan... Heel uh, ongebruikelijk uh, volgens de Egyptische sociale codes dat zij mij als man aanspreekt. Maar ze doet het wel en ze begint te praten over de aanslagen op 11 september in Amerika. Die waren niet goed, want onschuldige Amerikanen zijn daar gedood. Maar de regering van de States is zelf schuldig. Ze steunen Israël die met het Amerikaanse geld wapens kopen om Palestijnse burgers te vermoorden. Ik zal de foto's van vermoorde Palestijnse kinderen naar je e-mailen, zegt ze. En dat doet ze. Ze belooft het, maar ze doet het ook. Want de volgende dag zie ik in mijn e-mail-inbox... een mailtje met drie uh, bloederige plaatjes, drie bloedige foto's van, uh, van kinderen... die gemarteld en vermoord zijn door het Israëlische leger, staat erbij. Maar datum en bron staan er helaas niet bij. Gada zegt ook nog... Egypte is het beste land om in te leven. Bijna geen criminaliteit en alleen maar vriendelijke mensen. Maar de armoede dan, zeg ik. Ruim 26 miljoen Egyptenaren moeten leven van minder dan 1 dollar per dag. Gada weet dat er overal in elk land ter wereld armoede bestaat. En Egypte heeft het probleem nog niet opgelost... door de financiële nasleep van de oorlog met Israël in 1973. Iemand anders die ik hier uh, spreek is een jongen die zich uh, Giorgio noemt. Uh, 19 jaar is, er, is hij en uh, hij is heel wat kritischer over de Egyptische regering. Ik praat heel uitgebreid met hem, uh, meer dan twee uur lang en hij neemt geen blad voor de mond. Onze regering is corrupt en bureaucratisch, zegt hij, en verkiezingen zijn voorgekookt. Onze president... Dat is uh, uh, Mubarak natuurlijk, die regeert in zijn eentje, zegt hij. Mag je kritiek hebben op de regering? Vraag ik. Ja hoor, in de koffiehuizen en op straat klaagt iedereen. Zolang het maar niet over de persoon Mubarak gaat. En zolang het maar niet naar de buitenwereld gaat. Als jij mijn kritiek in het Arabisch zou uitzenden hier, en ze horen het... dan, uh, dan heb ik geen leven meer. Ik zou wel naar het buitenland willen, maar niet naar Amerika. Want... Amerika steunt Mubarak, maar het interesseert ze niks dat het hier geen democratie is. En al helemaal niet dat er veel armoede is. Die aanslagen op 11 september hebben hopelijk als effect dat Amerika gaat nadenken, zegt Giorgio. Iedereen haat Amerika, vooral de armen. Maar ik haat Amerika ook en ik ben niet eens arm. En als Giorgio dat zegt, dan moet ik onwillekeurig denken aan uh, terrorist Mohammed Atta... Het vermoedelijke brein achter de aanslagen op 11 september. Ook hij kwam uit Cairo. Ook hij was niet arm. En ook hij haatte Amerika. Hello. Hello. Een van de vele ezelkarretjes die hier de wijk Mokattam nu binnenkomt rijden. Zoals zoveel ezelkarretjes vol beladen met vers huisvuil, zal ik maar zeggen. De wijk, dit is een beetje de, de, de rand van de wijk waar de bebouwing is opgehouden... maar waar aan beide kanten van de straat nog volop afval ligt. Dat afval hier dat, uh, is dan vaak van die karretjes afgevallen... en wordt dan naar de kanten van de weg gegooid... Even oppassen. En een stukje verderop zag ik gisteren hier... Ik weet niet of dat nog zo is. Ook een dood varkentje liggen tussen dat afval. Weer een ezelkarretje. Mariana is 16 jaar, maar ziet eruit of ze nog geen 10 is. Haar tong hangt vrijwel de hele tijd uit haar mond en haar hoofd gaat doelloos op en neer. Haar motoriek heeft ze niet onder controle, allemaal als gevolg van een zware hersenbeschadiging. Omdat ze dus niks kan doen, ligt ze de hele dag op een matras onder een groen dekentje. Ze beweegt nauwelijks, waardoor haar linkerarm en hand zijn krom gegroeid. Ze leeft eigenlijk als een plant, maar gevoelens heeft ze natuurlijk wel. Alleen die gevoelens kan ze niet uiten. Ze kan alleen maar huilen of stoppen met huilen. Haar situatie zal nooit meer verbeteren. Eén ding is wel duidelijk, gestreeld worden, dat vindt ze prettig. Marianas moeder is overleden en vader kon niet voor alle kinderen zorgen. Toen is ze hier terechtgekomen. En hier is een opvanghuis voor ondervoede kinderen uit de wijk. Hier midden in Hokkatem. Dat wordt gerund door katholieke nonnen van de organisatie van moeder Teresa. 35 kinderen worden hier opgevangen. Verspreid over vier kleine ruimtes. Vanaf de lichtblauw geverfde muren worden ze gadegeslagen door Mickey Mouse en Jezus Christus. Van de 35 kinderen hier is Mariana niet de enige gehandicapte. Want maar liefst 12 kinderen hebben een lichte of zware handicap. Rasha is ook een van de gehandicapte kinderen hier... Gekleed in haar knalgele broek en shirt beweegt ze zich vliegensvlug voort over de grond... terwijl ze gewoon met haar gat op de grond zit. Maar met haar armen beweegt ze zich voort. Lopen kan ze niet. Eén been is veel korter dan het ander. Maar toch kan ze misschien leren lopen als haar been gespalkt wordt. En dat wordt ook geprobeerd hier door een Nederlandse fysiotherapeute... die in Cairo woont en twee of drie keer per week langskomt hier... Trus Kleiburg heet ze en ze kent alle kinderen persoonlijk. Truus doet tijdens elk bezoek oefeningen met vijf kinderen een hele ochtend lang. Fysiotherapie is geen luxe, maar een absolute noodzaak voor deze kinderen, legt ze uit. Spierversterkende oefeningen zijn het meestal. Eigenlijk liggen de kinderen hier de hele dag maar en eh, doen niks. Er is wel speelgoed, maar de nonnen hebben alleen tijd om te wassen en te koken terwijl de kinderen juist een uitdaging nodig hebben. Dat blijkt ook uit het voorbeeld van Rasha... met die gele outfit over wie ik net vertelde. Want Rasha was vroeger heel agressief... en vertoonde ook destructief gedrag. Ze stopte haar vingers dan in haar mond... Eh, net zolang tot ze moest braken. Steeds weer opnieuw en opnieuw. En ze bonkte met haar hoofd tegen de spijlen van het bed... en begon iedereen die in de buurt kwam te bijten. Ze beet ook in haar eigen armen. De nonnen wisten niets beters te doen dan haar handen vast te binden aan het bed. Rasha kreeg totaal geen vrijheid, laat staan een uitdaging. Tot Truus haar uit het bed haalde en haar behalve oefeningen ook rond liet kruipen. Heel voorzichtig kreeg ze contact en nu zie ik met een grote grijns dat ze aan het rondkruipen is rond Truus. En dat terwijl Rasha voorheen andere kinderen ging bijten, slaan en aan de haren trekken. En, en, en nu zie ik met eigen ogen dat ze een ander kind zelfs aait. Truus zegt dat het zo geslaagd is met Rasha... omdat ze haar vrijheid gaf, uit het bed dus, maar tegelijk een uitdaging... Want Rasha mag alles, maar ze mag niet op de mat komen waar Trus met een ander kind bezig is. En ze mag absoluut twee dingen niet aanraken. De schoenen van Truus naast de mat of het opengeslagen boek met oefeningen. Door die voorwaarden te stellen leert Rasha op een heel basic niveau rekening te houden met anderen... Truus heeft ambivalente gevoelens over de zusters hier van moeder Teresa. Aan de ene kant doen ze goed werk door deze armste van de armste kinderen te voeden... en een veilige omgeving te bieden, schoon, fris, in een wijk waar overal vuilnis ligt. En aan de andere kant is de onwetendheid over de hulp aan kinderen pijnlijk. Een gehandicapt kind moet je niet alleen eten geven, maar ook aandacht en affectie. Als een kind zich aan een non begint te hechten, wordt ze alweer vervangen door een ander... Want moeder Teresa's beleid is dat er wordt gerouleerd. En verder, een kind dat aandacht vraagt op een misschien lastige manier... moet je niet vastbinden, maar daar moet je mee gaan spelen. Verder zijn de zusters wereldvreemd. Ze komen nauwelijks buiten de muren van het opvanghuis en de kinderen dus ook niet. Truus vertelt dat ze ooit een eh, plaatjesboek had dat ze aan de kinderen liet zien. En toen bleek dat de kinderen nog nooit een hond of een boom hadden gezien. Daarom organiseert ze nu twee keer per jaar een picknick voor de kinderen... zodat ze in elk geval buiten komen. Truus vertelt verder dat een kind soms naar het ziekenhuis moet. En dan kost het haar de grootste moeite om de nonnen te overtuigen... om dat kind mee te kunnen nemen. Maar toch, de nonnen die hebben zich het lot van die ondervoerde kinderen aangetrokken... terwijl de Egyptische overheid helemaal niks doet. Sterker nog... Volgens de Egyptische overheid bestaat deze straatarme wijk helemaal niet. En ondervoeding zou volgens de overheid ook niet bestaan. Maar ik zie hier Shanouda, twee jaar oud, maar met een gewicht van maar 6 kilo. voor Abu Rish, het gouvernementsziekenhuis in Cairo. Hier voor dit bakstenen gebouw krioelt het van de mensen... meestal vrouwen met op hun arm een kind. Want in dit gebouw worden kinderen geholpen. Tenminste, als het mee zit. De armen kunnen de dure behandelingen niet betalen. En dus mogen ze al blij zijn als ze geholpen worden, zo lijkt de houding. Urenlang staan de vrouwen in de zon te wachten voor de poort hier en eenmaal binnen, dan moeten ze weer wachten... in overvolle wachtruimtes vol vliegen, waar ik ook een uurtje ga zitten. Naast me een vrouw die vertelt dat ze al drie hele dagen heeft zitten wachten hier... met haar huilende kind. Er is iets vreselijk mis met hem. Hij eet en drinkt bijna niks. Straks gaat hij dood, zegt ze. Maar al drie keer werd ze aan het eind van de dag weggestuurd. Kom maar een andere keer terug, werd haar gezegd. Armoede is wachten, met soms fatale gevolgen. Armen hebben geen rechten in Egypte. De massamedia hier die, uh, staan onder controle van de staat... Des te opvallender is het dat een krant het vandaag aandurft... om kritiek op de overheid te hebben. In februari vond ten zuiden van Cairo een grote treinramp plaats. Meer dan 370 Egyptenaren zijn daarbij levend verbrand. Egyptenaren zijn hierover woedend. De krant Al Waft schrijft... deze treinramp bewijst dat de Egyptische overheid niks doet voor de armen... De treinen zijn in deplorabele staat en al 30 jaar wordt daar niks aan gedaan. En alleen de armen die deze treinen gebruiken betalen de prijs. En de vuilrapers van Cairo in de wijk Mokattem betalen op een andere manier ook de prijs. De prijs voor privatisering. Want in Egyptes tweede stad, Alexandrië, is het vuil ophalen en scheiden geprivatiseerd sinds afgelopen oktober... Een Frans bedrijf heeft het werk van de Zebelin ingepikt. En ook in Cairo gaat dit binnenkort gebeuren. Het Italiaanse bedrijf Ama gaat de dagelijkse 8000 ton afval... in de toekomst ophalen en verwerken. En Ama heeft al gezegd dat ze zich niet verplicht voelt... om de Zebelin in dienst te nemen. Voor deze armsten der armen betekent het dat ze helemaal geen inkomsten meer hebben. Privatisering vergroot niet alleen de kloof tussen arm en rijk... Hier gaat privatisering letterlijk mensenlevens kosten. De muren zijn van grijs en roodbruin marmer in deze enclave van rijkdom. Dit is het winkelcentrum Arcadia, Paul aan de Nijl. Op vier niveaus zijn hier 70 peperdure winkels gevestigd. Ik loop langs juweliers, winkels met onbetaalbare bankstellen, dure Europese parfums en een lunchroom met, geloof het of niet, caviar op het menu. In één winkel verkoopt men kroonluchters. En in de etalage waar ik nu voor sta hangen dure bondjassen. Als de uitgestalde rijkdom hier niet zo misplaatst zou zijn... dan zou het hilarisch zijn bondjassen in een stad met een woestijnklimaat. De 2% rijken van Egypte zijn stinkend rijk. En zij zijn het die hier komen winkelen. Met hun dure kleren en mobiele telefoons. Stinkend rijk is de goede omschrijving, want de rijkdom stinkt hier... Want winkelcentrum Arcadia staat op maar 5 kilometer afstand van de sloppenwijk Mokattem. De armoede stinkt, maar de rijkdom stinkt ook. Kroonluchters en kaviaar. Vijf kilometer verderop ratten en vuilnis in de huizen. Voor dit winkelcentrum op deze plek is maar één woord op zijn plaats. En dat is pervers. Vanaf de heuvel kun je vanaf dit punt, waar we nu staan... uitkijken op een groot stuk van de wijk, Mokatem. Dan helemaal, waar... in, helemaal in de verte ligt dus, ligt dus het moderne Cairo... met al zijn, uh, met zijn wolkenkrabbers. Ja. En zelfs nog een stukje aan de linkerkant hier... islamitisch Cairo met de citadel, dus het toeristische gedeelte. En intussen gaat het heel hard waaien. Ja. En waait het zand in ons gezicht. <laughs> en dan... Uh... Hiervoor zie je dus echt de de de wijk van de vuilnisophalers. Je ziet dus ook overal vuil liggen. Op de daken en, en, en op, de, op de straten, de stukjes, steegjes tussen de, tussen de huizen in. Daar hangt ook was ja. tussen. Dat ziet er best. Uh, nu, nu zie ik dat niet, maar ik weet nog, toen we door de wijk liepen, zag je ook nog gewoon witte was buiten hangen. Die was ook echt wit. Je ziet biggetjes lopen. En. Uh... Zwarte vorkentjes. Hè? Ja, ja, ze zijn zwart. En, uh... en. Duizenden tonnen huisvuil. Ja, echt. Ja, ik, ja misschien wel tienduizend. Het is ongelooflijk. Ja. Het ligt er gewoon los. En, en, maar ook in, in, in grote zakken verpakt. En dan zie je tussen die hoop afval kinderen mensen lopen. Ja. lopen. Kinderen lopen geiten lopen. En uh, we zagen ook, uh, toen we net bij mensen binnen waren, ook nog ratten lopen. Ja, ja die, die liepen echt overal gewoon tussendoor. Ja. Dus de, ik vraag me af hoe ze dat dus doen met kleine kinderen. Want volgens mij zijn ratten best gevaarlijke beesten. Ja. ja, ze hebben natuurlijk wel genoeg te eten, die ratten. Dus ze zullen niet, geen mensen aanvallen of zo uit honger of wat dan ook. Ja. Ze hebben genoeg te, te eten. Maar het, eigenlijk het meest opvallende is... Is als je dit zo ziet, maar de geur, hè, er hangt zo'n ja. hele zware, weeige lucht in. Dit Stank hele is het, hè? Ja. Ik kan hem, het is ja, verbranding samen met... ja, Ik kan het niet goed uitleggen, maar het is heel zwaar en het is weeig. En je wordt er misselijk van. Er gaat weer een vuilniszak, leeg gegooid wordt. En ook weer uitgezocht wordt. Ja. Ja, moet je je voorstellen, het is natuurlijk een, een, een miljoenenstad. Er wonen 18 miljoen mensen. En die hebben elke dag, als ik alleen naar mezelf, kijk... Je hebt elke dag heb je gewoon een zak vol met vuil. Ja. Nou ja, keer 18 miljoen zo'n beetje. Ja. En elke dag wordt het vuil elke dus dag. opgehaald? Ja, het ja. Dus komen dus zeven dagen in de week... komen ze dus ook gewoon bij ons thuis het vuil ophalen. Kun je eens vertellen hoe dat gaat? Want ja. je woont in Cairo. Ja, nou ja, s morgens dan, uh, dan wordt er op je, op je deur gebonkt Om een uur of negen, half tien zo... En dan doe je open en dan staat er vaak een klein jongetje van een jaar of 11, 12. Met zo'n hele grote zak op zijn rug. Ja. En die zegt dan: Ze bellen, dat betekent vuilnis. Nou, dan geef je hem de vuilniszak. Vroeger uh, uh, betaalden we, betaalden we aan hen zelf direct. Betaalden ja. we vijf pond. Het was eigenlijk vier pond. <coughs> maar uh, wij gaven altijd een pond extra. En uh, nu heb je dus tegenwoordig is het in handen van een, van een uh, bedrijf dat heet Europa 2000. Ik denk de associatie met Europa wordt met schoon of zo, uh, uh, dat het zo een beetje zit. En daar komt er dus elke maand een man in een keurig pak. En Die komt dus ook met een soort van ontvangstbewijs en dan betaal je dus 4 pond. Hij wil ook geen, geen extraatje ontvangen die man. En dan uh, de betaal je 4 pond en dat is het dan. Dan komen ze elke dag hier. Dat is ongeveer 2 uh, gulden. En die persoon, dat is dan een... Uh... Ja, dat is iemand die dus absoluut niet in deze wijk woont. Maar die dus van buiten is aangetrokken. En die... Uh, ja, die, die, dat is zijn, enige, zijn werk bestaat eruit om dus al dat geld te innen voor, voor deze mensen. Ja, in het midden van de armoede hier, ik loop even de hoek om. En eens een fabriekje waarin een soort trechter het plastic dat uit, het afval, uit de afvalzakken komt, wordt geduwd. En dat wordt geperst. En dan is er een, een soort van uh, vorm, in de vorm van een klerenhanger. En daar worden dan klerenhangers van gemaakt. Ik loop nu even naar de achterkant. Um, wat, wat is jouw naam? In ta is het wat? Naroof, is Narouf. Narouf? Narouf. Narouf is dertien en werkt zes dagen per week in dit fabriekje... dat zomaar ineens in de wijk verrijst, te midden van het afval. Twee machines maken kleerhangers en Narouf ruimt de troep rond de machines op. En de kleerhangers die net gemaakt zijn, die bindt hij bij elkaar en die legt hij op een stapel. Het zijn hele lange werkdagen, maar Narouf hoopt door hard te werken en goed op te letten... om ooit zelf achter een van de machines te komen. Naar school is hij nooit geweest. Daar was geen geld voor. Hij moest juist geld verdienen. Christen zijn ze allemaal in deze wijk en daarom is zondags een vrije dag. En ook Narouf is zondags vrij en dan gaat hij bidden en met andere jongens wat rondlopen en voetballen in de wijk. Niet buiten de wijk, want daar worden ze altijd weggejaagd. Thuis is hij liever niet, want hij heeft negen broers en zussen en dus is het erg vol. Kijk, dat daar is een van mijn broertjes, die werkt hier ook, zegt Narouf. En hij wijst naar een nog jonger jongetje. We staan achter in de werkruimte, wat weg van de machines vanwege de herrie. Maar de baas van het fabriekje heeft ons ontdekt en komt erbij staan, waardoor het gesprek met Narouf stokt. Zonder dat ik het kan verhinderen, neemt de baas het woord. Nee, ik word hier zelf ook niet rijk van. De kleerhangers gaan naar handelaren in de stad, maar die betalen slecht. En het transport daar naartoe is duur. Een derde man die bij ons komt staan, hoort dat ik uit Nederland kom... en begint, ah Holland, voetbal. Als ik hem vraag of hij zelf voetbalt, zegt hij, ik heb daar geen tijd voor. Ik heb zelfs geen tijd om adem te halen. Ik kijk nog een keer naar links... Naast me staat Narouf, 13 jaar, die hier zes dagen per week is. Hij is de verpersoonlijking van de armoede hier. Zes dagen per week in de herrie van de machines, in de stank van het afval... zonder enige privacy thuis, als analfabeet levend in het isolement van een vuilnisbelt. De vermoeidheid valt van zijn gezicht af te lezen. Een alternatief heeft hij niet. Een sprankje hoop heeft hij nog wel. Ooit wil hij zelf achter een van de machines staan. Twee grote weefgetouwen staan hier. In de ruimte van een hulporganisatie aan de, wijk, uh, aan de rand van de wijk Malkattem. En hier werken meisjes die uh, kleden weven... Met, uh, met stukken textiel die uit het uh, afval gehaald zijn. En ze krijgen hier een training betaald door die hulporganisatie. En, uh, het zijn zelf voormalige... Um, ...vuilrapers uh, en uh, meisjes die bezig zijn geweest met het uh, uitzoeken van het vuilnis. Maar hierdoor kunnen ze dus het wat beter hebben. En het gaat erg goed, want er zijn een hoop uh, meiden hier nu uh, aan het werk. Bovendien heeft de hulporganisatie ook een uh, schooltje opgezet. Ook helemaal particulier gefinancierd, want de overheid betaalt hier niks. En... Hoda, die mij hier rondleidt, een vrouw van een jaar of 50, een Egyptische... die laat het me vol enthousiasme zien en het ziet er allemaal goed uit. Um, zeker voor deze wijk, er is een wachtlijst, want kinderen willen hier graag komen... maar er is niet genoeg geld om natuurlijk iedereen te laten komen. Dit zijn dan toch de bevoorrechten van de wijk. Maar toch, er gebeurt iets, er is hoop voor deze kinderen in elk geval. En deze dagen worden er veel liedjes gezongen en die gaan allemaal over moeders. Want het is bijna de Egyptische moederdag, de Egyptische moederdag. De zingende kinderen, het schooltje en de meiden achter het weefgetouw... geven hoop voor de toekomst, denk ik bij mezelf. Maar voor ik het gebouw van de hulporganisatie verlaat... hoor ik dat nog geen half procent van de jongeren in de wijk hier terecht kan. Er is helemaal geen hoop hier, besef ik, als ik terug de wijk heen loop. De politie vertoont zich hier nooit. Eén op de drie kinderen sterft in de eerste weken na de geboorte. En wie blijft leven is veroordeeld te wonen op het vuilnis. Een jongen die ik eerder sprak wenkt me. Ik ga met hem mee naar huis, want hij wil zijn pasgeboren broertje laten zien. Binnen in het vuilnis ligt de slapende baby. Op nog geen twee meter afstand ligt een dode rat. U hoorde de documentaire De Stank van Armoede. Een bijdrage van de VPRO uit 2002, gemaakt door Guido Spring. Het volk kwam dit jaar massaal in opstand vanwege deze armoede, de onderdrukking en de hoge werkloosheid. De betogingen begonnen op dinsdag 25 januari in Egypte, mede geïnspireerd door Tunesië. Het resulteerde in het uiteindelijke aftreden van Mubarak op 11 februari. Nobelprijswinnaar Mohamed El Baradei stelde zich afgelopen week kandidaat. De wereld volgt de ontwikkelingen op de voet. God is in his blood as praise on the earth, whose God is asleep, leaving this world to a trust. God is asleep, and he has no time. It's giving God is asleep, Margriet Eshuis, bij Nachtvluchten op Radio 1. Het is tijd voor een prijsvraag. En die hebben we niet vaak hier bij Nachtvluchten. Dus ik zou willen zeggen, grijp uw kans. U kunt het boek winnen geschreven door Huib Edixhoven. De wijnkenner, wijnliefhebber, wijndrinker en wijnschrijver... was vorige week bij ons te gast en schreef het hilarisch leuke tenminste, dat was mijn ervaring, Dom Perillon in een rugzak. Ik hoop dat er oplettende luisteraars zijn... die een antwoord kunnen geven op de volgende vraag. Huib Edixhoven gaat volgende week weer op avontuur. Hij vertrekt naar het buitenland voor een wijnreis. Noem één van de twee landen die hij gaat bezoeken. Dus noem één van de twee landen die wijnkenner Huib-Edixhoven gaat bezoeken gedurende zijn tiendaagse wijnreis binnenkort. Wanneer u wilt meedingen naar het boek Domperignon in een rugzak, ga dan naar de site nachtvluchten.fm en klik dan links in beeld op de knop prijsvraag en dan kunt u daar uw antwoord invullen. Dus noem één van de twee landen die wijnkenner Huib-Edixhoven gaat bezoeken gedurende zijn een tiendaagse wijnreis binnenkort. Wanneer u niet beschikt over een computer... dan kunt u natuurlijk uw antwoord ook via de post aan ons toesturen. Dat adres is Max, ter attentie van Nachtvluchten... postbus 518-1200, Alpha Mike. Eén van de twee landen waar Huib-Edixhoven binnenkort naartoe gaat. En u maakt kans op zijn boek Dom Perignon in een rugzak. Ik heb het gelezen, het is hartstikke leuk. Dit is Radio 1. U luistert naar Nachtvluchten. En wanneer u een nachtelijk luisteraar bent... dan zult u zeker Wim Richter nog vers in het gehoor en geheugen hebben. Ook al is hij er al meer dan vijf jaar niet meer. Vannacht muziek voor hem. Een nummer dat onlosmakelijk verbonden was met zijn onvoorwaardelijke liefde... voor echtgenoot Monique en dochter Jip. Het had een diepere betekenis voor radioman Peursang Wim Richter. Lange tijd gastheer en trouwe bondgenoot in AVRO-nachtdienst. De man die gedurende vier jaar arbeidsvitamine presenteerde... en daardoor een grondige hekel kreeg... aan het grijs gedraaide Bed of Roses van Bon Jovi. Wim Richter... Hij koos voor zijn begrafenis voor John Mayer. Wim Richter zou vandaag zijn 44 ste verjaardag vieren... maar verloor in 2004 zijn strijd tegen slokdarmkanker. We zouden een kaarsje voor hem kunnen opsteken... maar in plaats daarvan vieren wij zijn leven met het nummer MUZIEK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 Come alive. Daughters van John Mayer voor Wim Richter. Vandaag, 12 maart in 1967, was zijn geboortedag. Dit is Radio 1. U luistert naar het programma Nachtvluchten. Vragen en opmerkingen die kunt u kwijt via onze site www.nachtvluchten.fm. U vindt daar alle contactmogelijkheden. U kunt ook rechtstreeks een mailtje sturen. Dat adres is nachtvluchten-omroepmax.nl. Wilt u schrijven? Doe dat dan naar Max, ter attentie van Nachtvluchten. Het adres is postbus 518, 1200, Alpha Mike in Hilversum. En wilt u iets opnieuw beluisteren of nog een keer nalezen? Dat kan natuurlijk ook via onze site nachtvluchten.fm. Ik kwam vannacht met het openbaar vervoer naar Hilversum en begaf mij toen op redelijk illegale wijze... via de achterkant van het gebouw hier naar binnen... maar kwam natuurlijk uiteindelijk toch via de beveiligers. Die waren verrast dat ik vanaf de andere kant kwam... en zei dat ik eigenlijk een beetje ondeugend bezig was. Goed, ik heb ze vervolgens aangeboden... dat ze bij mij een verzoeknummer mochten indienen... Of eigenlijk was dat hun eigen vraag, als ik heel eerlijk ben. Ik heb de hele nacht zitten wachten op hun mailtje en uiteindelijk is het gekomen. Even kijken, zeven minuten over half vijf heb ik uiteindelijk geantwoord. Er staat morgen Nora, hier het mailtje van Ray en mij. Graag Black Magic Woman draaien. Gelukkig wist Nico van de techniek dat dat van Santana was. We hebben het gevonden. Dus dat ga ik nu doen voor Will en Ray. Black Magic Woman Santana. Don't turn your back Magic Woman Santana speciaal voor de beveiligers Wil en Ray. Het is twee minuten voor zes. Zij mogen bijna naar huis. Goede reis voorzichtig onderweg jongens. Wij gaan nog een uurtje verder. Het is uh, bijna tijd voor een kort journaal. Maar daarna wordt het voor ons tijd voor het laatste uur van Nachtvluchten deze week. En dat is de tweede aflevering van Cœur Culinaire. En daarin is te gast fooddesigner Marielle Bordewijk. We gaan met haar op reis naar de toekomst van ons eten en drinken. En verzuimen natuurlijk ook niet nog eens even terug te blikken. Een smaakmakend uurtje... Met een zeer smaakvolle gast, Marianne Bordewijk, zometeen in Keur Culinair. Graag tot dan.